het eerste raam met het NOS-journaal. De kolonnen van Rauw vertrokken. Veertig wagens gaan naar de corporaal van oud kazerne ...waar de lichamen komende tijd worden geïdentificeerd. Langs de route van Eindhoven naar Hilversum... ...staan veel mensen te wachten op de stoet van rauw Om tien voor vier landen de twee vliegtuigen... ...met daarin veertig slachtoffers van de MH17 van Malaysian Airlines. De militaire vliegtuigen keren later terug naar Garkov... ...om meer lichamen naar Nederland te krijgen. Alle slachtoffers zijn vrijdag in Nederland. In Taiwan zijn 47 mensen om het leven gekomen bij een noodlanding van een vliegtuig van TransAsia, een Taiwanese maatschappij. Het toestel kwam neer in de provincie Penghu, niet ver van Magong Airport. Al snel na het opstijgen kwam het in de problemen door slecht weer. Een jongen van 9 jaar is verdronken in het recreatiegebied Lammetjeswiel in Alblasserdam. Nadat de jongen als vermist was opgegeven startte de politie een grote zoekactie. Drie duikteams van de brandweer en een politiehelikopter gingen op zoek. Anderhalf uur later werd het lichaam van de vermiste jongen in het water gevonden. In Nigeria zijn zeker 82 doden gevallen door bomaanslagen. Bij de stad Kuduna in het noorden ging een autobom af op een drukke markt. Daarbij kwamen 50 mensen om. Kort daarvoor vielen ruim 32 doden bij een aanslag op het konvooi van een gematigde imam. Vooralsnog heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. Rafal Maika heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede Pyreneeënrit bereikte de Pool solo de top van de Plataite. Eerder won hij al een Alpenrit. Visconti werd tweede, drager Nibali derde. Mollema was de beste Nederlander. Hij kwam als achtste binnen op 1 minuut 12. Het weer nog volop zon, maar er zijn ook stapelwolken. In het zuiden van Limburg kan het onweren. Het blijft vandaag nog lang warm, met vanavond nog temperaturen rond 24 graden. Morgen opnieuw veel zon, met in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOE.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 Het was vorige week, ik um, was net zelf geland, terug van een vakantie van Krankenaria. En uh, ik zit een beetje op mijn laptop, een beetje te twitteren, een beetje te youtuben. Ik ken het wel als je terug bent van vakantie, je mails bijwerken, je hebt een hoop gemist. Dus je zit actief te computeren. En uh, dan zie je op je Twitter-tijdlijn ineens voorbij komen dat er een vliegtuig uit de lucht is geschoten... En het eerste wat je denkt is. Dit, dit, dit, dit, dit, je, je, het eerste wat je denkt. Het eerste wat ik dacht is. Ik geloof dit niet. En dan kom je er binnen tien minuten achter. Doordat zoveel bronnen het bevestigen. Dat het waar gebeurd is. En dan kom je er een paar uur later. Kom je erachter, dat er 300 inzittenden zaten. Waarvan 200 vanuit Amsterdam kwamen. Uit Nederland kwamen. En dat is verschrikkelijk. Dat er een vliegtuig uit de lucht geschoten wordt. Het is belachelijk. Het is woestmakend. En het was een reden om vandaag uit te roepen tot een dag van nationale rouw. En daar doen wij uiteraard als CFM Beachmasters aan mee. We gaan het erover hebben. We gaan uh, andere muziek draaien. Het is een beetje raar terugkomen van vakantie. Maar sommige dingen die, die, die zijn zo erg dat je daar iets mee moet. Dus dat gaan we ook doen hier de, de komende twee uur. Bij ZFM Beachmasters. Um, jouw verhaal is welkom. Alsjeblieft, vertel me hoe je, wat je denkt, wat je voelt, waar je over, hoe je erover denkt. Wat. Laat het weten. Je kan mij mede: Stefan CFM Of .nl. Of um, je kan inbedden naar de studio nummer. Zit op de website. Ik zal hem ze ook nog even opnoemen. Het zal een bijzondere uitzending worden, een vreemde uitzending. En dat allemaal uh, ten nagedachtenis aan alle slachtoffers van deze vliegtuig. Dan. Hier bij ZFM Beachmasters. Um, zo meteen hier, ja we gaan gewoon muziek draaien. Kunnen we ook niks aan doen. Britney Spears komt eraan. Kelly Clarkson en hier is eerst Alicia Keys. En The Empire State of Mind Part 2 Broken Down. He's found down on Broadway too long. Clarkson, Because of You hier bij CFM. En daarvoor Alicia Keys. En The Empire State of Mind. Wil jij reageren op um, alles wat er gebeurd is? Ken jij iemand? Weet jij iemand? Voel je mee? Wil je een plaat aanvragen Misschien die, die, die je nu toepasselijk vindt? Laat dat dan aan mij weten. Je kan me mailen via Stefan@cfmzandvoort.nl. Dat is mijn mailadres. Ik kan het twitteren. Stefan _koolhaard. En ik kan ook bellen. En dan kan je verhaal live op de radio doen. 023 57 30 393. Dat is de studiolijn 023-57-30393. Laat vooral van je horen. Tony Braxton, Unbreak My Heart hier bij ZFM. En daarvoor hoorde je nog Pink and Just Like a Pill. Het uh, is vandaag uh, 24 juli 2014. en Het is uh, bijna voor het eerst in 50 jaar dat er een dag is uitgeroepen van nationale rouw. Um, dat betekent niet alleen dat um, Nederland, um, alle, alle lokale en alle publieke uh, radiozenders... hun programmering hebben aangepast, hun muziek hebben aangepast... En um, daarover praten, want dat is natuurlijk het, het doel van ons als medium... om over dit soort dingen te praten en om dat te betrekken op onze luisteraars. En um, dat willen we dan ook doen. Um, dus laat alsjeblieft van je horen een mailtje mag, een tweet mag, je verhaal. Laat hem horen. stefan.cfmzantwoord.nl Of um, via de Twitter in 140 tekens stefan.nl um, We gaan er verder proberen een, een, een, een zo normaal mogelijke uitzending van te maken... Um, hier bij ZFM, nieuwe editie van Beachmasters. Um, met nu dit closer En let's... Sem Sam Smit. Laat je hierbij zien. Um, er, er komen inmiddels berichten binnen. Um, het, um, de, de, de stoet wordt op dit moment uh, via de A2 vervoerd met daar de slachtoffers. Uh, mooie gebaren schijnen daar te zijn. Um, de mensen die aan de andere kant van de snelweg rijden, die uh, zijn allemaal stil gaan staan. En er worden bloemen gelegd en applaus voor de slachtoffers. Dat is nieuws wat nu net is binnengekomen. We houden je uiteraard op de hoogte van elke vorm van nieuws die binnenkomt hier. Um, we houden het goed in de gaten. Um, een verzoekje van ons programmadirecteur Albert-Jan Vos. Die zei, ik wil graag deze horen van de Beach Boys. God only knows. It's so a shame. Sure. door Albert Jan, God Only Knows The Beach Boys bij CFM. Uh, Breng niet alleen bij hem herinneringen naar boven, ik krijg een, een WhatsAppje van mijn oma. Vijftig um, jaar geleden kocht ik dit EP'tje bij de Hema. Dan ook bij deze een beetje voor oma. God Only Knows The Beach Boys hier bij CFM. Zometeen hebben we hier nog Michael Jackson en ook Whitney Houston. Die komt eraan. Eerste tijd voor je weer-update. We um, gaan eens even kijken wat voor weer het wordt. Als de computer meewerkt. Het is zo'n dag. Ja. <lacht> Vanavond in het zuiden van Limburg een enkele onweersbui, Verder zonnig en nog lang warm vannacht helder en minimaal 16 tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 24 tot 27 graden. In de namiddag en avond in het oosten en zuiden een lokale onweersbui. Vrijdag meer bewolking en nog meer plaatsen buien. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit is Michael Jackson. No. I'm not afraid to Britney Houston, saving all my love for you hier bij CFM, en voor Michael Jackson en I just can't stop loving you. Um, er is een akkoordelijance register hier in Zandvoort. Um, mocht je zoiets hebben van ik wil mijn akkoordelijances graag, um, graag overbrengen en wat kan ik heel goed begrijpen, dan is dat mogelijk. Uh, in uh, de centrale hal van het gemeentehuis in Zandvoort... ligt er uh, sinds afgelopen maandag een condoliansregister... voor steunbetuigingen aan de slachtoffers en hun nabestaanden. Um, de openingstijden van de centrale hal zijn maandag tot en met donderdag... vanaf 8.30 uur s ochtends tot uh, 4 uur s middags. Donderdag kan het tussen 5 en 8 uur avonds. En vrijdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur kunt u dus terecht... in uh, de centrale hal van het gemeentehuis... om uw condoleances te laten blijken um, voor de slachtoffers van... Uh, van dit dramatische en verschrikkelijke uh, gebeurtenis. Um, dat kan dus um, in het gemeentehuis, de centrale hal. Um, maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16 uur, donderdag van 5 tot 8, s avonds en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur s ochtends.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 bij ZFM. Um, er komen net beelden binnen die uh, zijn gemaakt... door onze collega's van de NOS. Um, die uh, is te vinden op onze Facebookpagina... CFM Beachmasters. Um, waarin je kan zien hoe uh, de rouwstoet... De, um, de kolonne met daarin de slachtoffers... Um, dat hij rijdt... over de A2 richting Hilversum. Um, en wat dat doet met uh, mensen... die aan de kant staan te kijken... en uh, bestuurders aan de andere kant van de snelweg... die allemaal stoppen. Het zijn super indrukwekkende beelden... Uh, ik zit echt met kipvel naar te kijken. Het is echt... Het is, het is heel erg. Heel heftig. Uh, wil je die beelden zien? Ga dan naar onze Facebookpagina. Dat is CFM Beachmasters. Daar staat een, een link. When you say we need to talk, he walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through Something so and so. Als er in het teken van uh, de dag van de nationale rouw. Vanwege het uh, vliegtuigongeluk, ramp. Uh, meer informatie is te vinden op nos.nl. We gaan zo meteen ook uh, over naar de hoofdpunten van het nieuws. Um, op dit moment wordt er een uh, stoet met uh, het grootste gedeelte van de Nederlandse slachtoffers vervoerd. Um, op de A2 richting Hilversum. Dat is uh, op dit moment het laatste nieuws. If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one Then why does my hand Fit yours This way If you are not mine Then why does your heart Return My call If you are not mine Would I have the strength To stand At all I never know What the future brings But I know you're make it through, and I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 Song van de film Pocahontas, Colors of the Wind, betalkt door Vanessa Williams. It, it, ik zat ineens te denken dat, dat. Weet je, het is heel stom, dit soort gedachten, maar die, die, die mensen die hebben ook. Ja, het gaat heel stom klinken, maar. een jeugd gehad waarin ze Disney-films hebben gekeken. God, ja. Goed, we gaan naar de NOS toe, de hoofdpunten van, van 7 uur.